Duur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Met betere controles kunnen nachtclubs gewoon weer open, dat zeggen meerdere nachtburgemeesters. Toen de boel ongeveer een maand geleden weer open ging, regende het besmettingen. Dat kan niet nog een keer zo misgaan, zegt de nachtburgemeester van Zwolle. Daarom hebben ze een nieuw plan gemaakt met strengere controles. Daarmee moet het volgens hem wel kunnen. We begrijpen uh, de ernst. Uh, het is eigenlijk met de vorige heropening dus inderdaad heel erg misgegaan. Dat is nu compleet anders. Er is een, een stappenplan gemaakt. Uh, dat stappenplan is, uh, dat is uitvoerbaar en op basis van dat plan uh, kunnen we toch de nachthoreca op een veilige, gecontroleerde manier laten opengaan. En de nachthoreca en de nachtcultuur laten bestaan. Zijn collega's en hij zijn bang dat veel clubs echt zullen omvallen als, we, als ze niet snel weer open mogen. Misschien komt er toch maandag al meer duidelijkheid over wanneer eendaagse festivals weer mogen. Door de meerdaagse festivals werd deze week al in elk geval tot september een streep gezet. Het kabinet zei toen dat ze pas 13 augustus meer duidelijkheid hebben over eendaagse festivals. Dat wordt dus misschien eerder. Er is iemand opgepakt voor een explosie deze week in een flat in Utrecht. Door de knal raakte het gebouw flink beschadigd en moesten zeven gezinnen hun huis uit. Die kunnen vandaag weer terug. De verdachte is een man van 26. En een beetje een luguber beeld in Terneuzen vanmiddag. Op een kade werd een 15 meter lange dode vinvis opengesneden... die onlangs werd gevonden in de sluizen daar... Onderzoekers willen weten wat er precies met het dier is gebeurd. Vanuit de faculteit zijn we voornamelijk geïnteresseerd om de doodsoorzaak te achterhalen. Het dier is natuurlijk op de boeg of op de bulp van een schip hier binnengekomen. Maar we weten helemaal niet zeker of het dier ook wel daadwerkelijk doodgevaren is. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die we hebben. De vinvis werd compleet gestript. Wat we proberen is alle organen te bekijken. Dus die zijn de mensen er nu aan het uithalen. Dus de borstorganen, de buikorganen, die zullen langzaam verspreiden hier... ...over de grond. En daarna gaan we eigenlijk het vlees verwerken. Dus dat gaat in de rendakbakken en dat wordt uiteindelijk verbrand. En de schedel gaat nog naar het museum. Onderzoekers denken nu dat de vinvis nog leefde toen hij werd aangevaren... ...omdat er nog onverteerd eten in zijn slokdarm zat. Het weer nog. Regen en onweer trekt vanuit het zuidwesten over het land. Het is 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... kom je in 2 kilometer file met een kwartier vertraging door uh, wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is de zomer van ZFM. Met nu ZFM breekt de week. Dubway selection uit I'm mm -hmm. mm -hmm. Do my hair toss, check my name.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 Before you take my heart, we Before you take my heart, we I've opened the door, I've opened the door, keep close to summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here. here comes the winter flame to cleanse my skin. I break again. I'm over you. Take my heart But we can see the I've opened the door I've opened the door Here comes the summer sun He burns my skin Het is van Zon. Zee, Zandvoort en Zommerhit.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 Ik courait vers l'ennemi.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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. Het demissionaire kabinet neemt waarschijnlijk maandag een besluit... over het houden van eendaagse evenementen vanaf 14 augustus. In eerste instantie zou een beslissing erover pas op 13 augustus volgen. Organisatoren van evenementen hadden kort dingen aangespannen... omdat ze dat te laat vonden. De politie heeft een 26-jarige verdachte aangehouden... voor mogelijke betrokkenheid bij de explosie in een flat in Utrecht. De ontploffing was maandag in de wijk Kanale eiland en de flat raakte zwaar beschadigd. De Nederlandse staat wil 12 mensen die zijn geadopteerd... geen vergoeding betalen voor het zoeken naar hun biologische ouders. De twaalf vinden dat ze het slachtoffer zijn van misstanden... bij een Nederlands adoptiebureau dat bemiddelde bij hun adoptie in Sri Lanka... en stellen de staat daarvoor aansprakelijk. Het weer, morgen is op de meeste plaatsen droog... en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 22 graden. Maaie af, maaie af, maaie Educ zidero iubirea mea me Alo. Alo. Sunt eu, dat beep și sunt dar să știi, nu nimic Vrei să pleci dar în Să-ți spun, să-ți spun, ce alo? Iubirea mea, sunt eu fericirea. Alo, alo! Sunt iarăși eu, pica să vă săandii, ci sunt dar se știu nu-ți cere Vrei să pleci, dar nu mă Ooh, my heart, my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 cross the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Aided pig that carries on. Burning bright, I fought a blood to signal to the sky. I said, I wonder, does a message get to you? De fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me voor 106.9 FM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 heb. Ik verlies het van de wandel En ik voel mijn praat branden En ik zou niets liever willen